In Zeist heeft een explosie in een winkelcentrum veel schade aangericht. Zeker zes winkels in winkelcentrum De Klomp zijn getroffen. De explosie was vannacht rond drie uur. Het zwaarst getroffen is een islamitische slagerij. De voor- en achterpuis zijn weggeblazen. En de drukgolf heeft vervolgens vijf andere winkels in Zeist vernield. De onregelmatigheidstoeslag voor werken in de avond of in het weekend moet worden afgeschaft. Dat vindt ondernemersorganisatie MKB Nederland. Voorzitter Van Stralen zegt in het Financiële Dagblad dat de economie niet meer gebonden is aan tijden van 9 tot 6. En dat zelfstandige winkeliers de toeslagen niet meer kunnen opbrengen. Verkeersovertreders kunnen voortaan digitaal in beroep gaan tegen bekeuringen. Op de site van het Openbaar Ministerie kunnen ze met het nummer van de beschikking en een digi bezwaar maken. Via een stappenplan kan de klager beargumenteren waarom hij het niet eens is met de boete. De nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. Ook is in Turkije een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet reg regeren tot de verkiezingen. De Italiaanse centrumrechtse minister van Landbouw treedt af na beschuldigingen van corruptie. Volgens geheime opnames bemoeide zij zich met openbare contracten. De opnames zijn gemaakt in 2012 voordat ze minister werd. Nunzia de Girolamo spreekt de beschuldigingen tegen. Ze vindt dat haar collega's in de regering Letta haar laten vallen. Deft Punk is de grote winnaar van de Grammy Awards. Het Franse duo nam in totaal vier prijzen in ontvangst, waaronder Plaat van het jaar en Album van het jaar. Ook het duo Macklemore en Ryan Lewis won vier Grammys. De 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lordy won voor haar nummer Royals de prijs in de categorie Liedje van het jaar. Het weer, winterse buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag meer bewolking met mogelijk natte sneeuw of hagel. Het wordt 3 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam tussen Blarikum en Muidenberg 7 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam tussen Maars en Vinkenveen 6. A4 naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelewarensveen 5. En de A6 Lelystad-Muiden tussen Stad en Muidenberg 7. 8 kilometer op de A7 richting Zaandam tussen Purmerend en Knoppenzaandam. En aansluitend op de A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 6 kilometer. A9 ook maar Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Batuverdorp 6. En op de A12 richting Den Haag is voor het knop het lunette een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Het ongeluk zijn 4 auto's betrokken. Diezelfde A12, maar dan verder in de richting van Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 5 kilometer. En op de A12 tussen Zoetermeer en het Den Haag-Malieveld ook file 9 kilometer nu. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Echtelt en Tiel 6. En de A15 naar Europoort voor het knooppunt Vaanplein 9. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Feyenoord en het knooppunt plein 5 kilometer op de parallelbaan. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A22. Velze richting Beverwijk. In noordelijke richting is de weg de komende uren helemaal afgesloten tussen de knooppunt Velzen en Beverwijk. A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Eemnes en Beeldhoven van 5 kilometer tot zover de verkeer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 aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Met de single van, ja wie waren dat ook alweer hè. De Dexys Midnight Runners en Come on Eileen uit de jaren 80. Een echte Raadje Plaatje Platen. Gisteravond kwam je daadwerkelijk langs bij Raadje Plaatje. Te dus speciaal gedraaid voor iedereen die daaraan meegedaan heeft. Het is 9 over 2, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Tegenover mij geen Albert Jan, maar wel Willem van deze Goedemiddag Willem. Goedemiddag, ja, hier bij uh, Zandvoort op zaterdag. Daar zijn we. Ja, daar zijn we weer. Zal ik daar maar zeggen, zijn we weer. Want, ja, jij noemde net al uh, raadje-plaatje. En ik denk dat een deel van de uitzending uh, daar wel in het teken uh, van zal staan. Want we gaan veel muziek draaien die we gisteravond geraden hebben. Jij hebt, je, je hebt de lijst bij, hè? Ik heb de lijst bij. Me. Kijk, <laughs> ja. maar liefst 50 platen moesten we raden. We hadden zo lang niet allemaal goed, maar we kwamen aardig in de richting. Ja, uh, dat kun je wel stellen. Ja, op uh, de muziek zijn we zeker niet verslagen. Nee, hè, de open vragen waren een beetje lastig. Kwamen <lacht> we niet altijd uit. <lacht> Zo is het. Nou, straks meer over uh, raadje Plaatje, maar nog heel veel andere dingen vanmiddag, Willem. Ja, uh, we gaan het onder andere uh, natuurlijk uh, het lokale nieuws uh, volgen. We gaan kijken of we uh, verbinding kunnen krijgen met iemand uh, die aanwezig is... bij de wedstrijd van uh, SC Zandvoort, FC Zandvoort. En uiteraard alles uh, wat langskomt gaan we melden. Zo is het maar net, en zo meteen om half drie het weerbericht. We gaan nog naar de evenementen kijken in het volgende uur. Evenementenkalender, weerbericht, eventueel nog het gedicht van de week. Het, het gedicht van je, bent nog een beetje in dubio. Ik ben druk bezig met de pen om er wat moois uit te krijgen. Maar wie weet gaat dat lukken. Helemaal leuk. Blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En dan gaan we door met de volgende plaats. Eveneens weer een raadje plaatje plaats. Jazeker. Here is Tears for Fears and everybody wants to rule the world. Zaterdagmiddag bij C.F.M. Je hoorde het dus zingen van softcel. dat was in dit laf. Neem even een pepermuntje, Willem. Goedemiddag nogmaals, trouwens. Ja, ja, ja. Leuk dat je erbij bent vanmiddag in plaats van Albert-Jan. Die zit in Spanje. Ja, ja, die heeft bezigheid buiten zijn huis in Spanje. Zo is het, dus de komende twee weken dan zullen wij het samen moeten doen, denk ik. Oh, dat weet je nog niet. Nee, nee dat hoor ik nu van, van jou, ze dan? Vanavond gaan we de Hedis optreden. Ja, vanavond uh, is het weer zover. De Hedis, uh, de Henk Janssen en uh, Dick Hoesee... die gaan dan weer een nieuwe aflevering van hun dolkomische dol creatie... de Hedis uh, op de planken van uh, de krocht laten zien. Die show, uh, variëteeshow... de show heet Sailing Home on Cruise. Een show vol plezier, weemoed en verrassingen. Een show vol uh, feestelijkheden... Nou, zou je zeggen, ik wil er ook een? Ik wil het ook maar Ja, maken? ik wil er een. Ja, <laughs> helaas erop. Oh, uh, oh jee. Je, er zijn er vele jou voor geweest, met ons gevolg dat het uitverkocht is. Dus ja, we kunnen ervan uitgaan dat vanavond een hoop mensen... plezier hebben in de krocht. Wij zijn daar helaas niet bij. Oké, okay, nee, ik uh, sprak vandaag al een aantal mensen... En die zeiden allemaal, ik ga vanavond naar de Hedis. Nou, heel veel plezier daarbij. Vanavond in de krocht, hier in Zandvoort ja wie is dit? Uh, volgens mij uh, Dancing with Tears in maar my... inderdaad ah. de single van Ultrafox. Hij toch heerlijke muziek, hè, Willem? Deze van Ultravox Fox en Dancing with Tears in eyes. Ja, dat ook zo'n raadje plaatje ook, met je. Je hoort weer nummers heel kort. En dan denk je, ja, die wil ik ook weer even helemaal horen. Hij had er zomaar bij kunnen zitten. Het is 9 minuten voor half drie geworden. Normaal gesproken het voetbal vandaag. De wedstrijd SV Salvoort tegen Zuidoost-Beemster. Helaas kan het verslag van die wedstrijd vandaag vanwege omstandigheden niet doorgaan. Wel volgen wij de veteranen één voor je. Die spelen vandaag tegen de kop... Oploper Bloemendaal 3. Belevert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, hebben we nog een raadje plaatje plaat voor je klaarstaan. Heerlijk joh, heerlijk. Op de zaterdagmiddag bij CFM. We gaan terug naar 1973. Dat doen we samen met Demis Roussos. Een plaat die we niet zo vaak zouden draaien. Maar ik kwam gisteravond langs, dus bij deze Forever and Ever. Forever and ever, forever and ever Muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Dat was Demis Roussos en Forever and Ever. Het is vijf voor half vier. Een hele goede middag, uh, half drie. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zometeen om half drie het weerbericht. de voetjes van de vloer op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de, de disco-klassieker van Earth with dat was Letters Groove. Daarmee is het half drie geworden, tijd voor het weerbericht. En Willem, ik was vanmorgen naar buiten gegaan en toen was het toch al behoorlijk koud en blijft dat de komende dagen zo. Ja, koud. Uh, jij noemt het koud. Ik noem het waterkoud. <laughs> ja, de temperatuur uh, vandaag uh, stijgt naar een graad of vijf. Uh, Voor de tijd van het jaar uh, gewone temperatuur, maar het voelt gewoon koud aan. En ja, het is nog droog, maar later op de dag uh, krijgen we toch uh, regen. Die gaat vallen, de wind gaat ook uh, wat toenemen tot uh, vrij krachtig uh, en zelfs hard uh, aan zee. Later in de nacht uh, gaat het toch weer uh, opklaren. Wordt het droog uh, en dan ga je ervan uit, nou, dan zal het morgen ook wel droog zijn. Morgen is het ook uh, aan de bewolkte kant. En net als vandaag, tot uh, ver in de middag, is het droog. Uh, de matige, aan vrij krachtige noordwestelijke wind, uh, die krimpt naar zuid... en neemt langzaam in kracht weer toe. De temperatuur morgen, die stijgt uh, tot een graad of 7, uh, nog... Tegen en in de avond uh, gaat het regenen. En ja, later in de dag klaart het weer op. Uh, Maandag hebben we een zonnetje. Af en toe nog een buitje. En dinsdag kunnen we ons helemaal uh, verheugen op het zonnetje. Weliswaar blijft het 5 graden. De wind blijft krachtig. Maar wel droog uh, dinsdag. En al deze weergegevens uh, zijn ook uh, verstrekt door Rico Schreuder. Oké, okay, dankjewel Willem. Dus als wij zo dadelijk uh, na vijf uur de studio van uh, CFM gaan verlaten... dan moeten we rekening houden met regen. En ook morgen weer. Ja, en de paraplu staat al klaar. Uh. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel Willem voor deze. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl En ...nog steeds helemaal onder invloed van het raadje-plaatje-gebeuren van gisteravond. En ook deze van de Sardé kwam gisteravond langs... hoorde de Smooth Operator. We draaiden ditmaal niet de normale versie. Nee, je hoorde haar helemaal live. Het is negen minuten overal drie geworden. We gaan eens even naar het uh, Autosport kijken. ZFM Race Radio, Pit Report... Ja, want Willem van Dessen zit er tegenover mij. En als er een man verstand van heeft van uh, autosport, dan is het uh, Willem van Dessen wel. Willem, ik ben heel benieuwd wat je ons te melden hebt uh, over onder meer de Formule 1. Nou, ja, de Formule 1. Uh, ja, van de week gaan de motoren weer brullen. Vier dagen lang. In uh, Spanje gaat dat gebeuren op uh, GRS. De eerste test uh, met de nieuwe auto's uh, die gaan plaatsvinden. Eén Nederlandse deelnemer daar, die in ieder geval op de baan uh, actief gaat zijn... dat is uh, Robin Vrijns. Uh, die mag donderdag achter het stuur heb van de Caterham. En uh, Vrijns, één van de grote talenten in de autosport. En, uh, laten we hopen dat hij verder komt als testrijder uh, bij uh, een team in de Formule 1. En af en toe uh, zwaait hij naar uh, Guido zo uh, van... Hallo, daar ben ik. Oh, ze komen elkaar ongetwijfeld uh, regelmatig <lacht> tegen. Oké. Okay. Daarnaast, uh, autosport uh, niet alleen natuurlijk uh, Formule 1... die zich voorbereidt op het uh, nieuwe seizoen. Dat gebeurt ook uh, in andere klasses en met andere uh, rijders. Dan kan je testen je kan ook wedstrijden gaan rijden... in een werelddeel waar wel gereisd wordt. Een van de jongens die dat doet... Uh, ja, die uh, is woonachtig een paar kilometer van de studio hier vandaan. Dennis van der Laar uh, uit Zandvoort. Komend seizoen gaat hij voor Europees Formule 3 rijden... Met Prima Power als voorbereiding is jij nu naar uh, Florida en doet daarmee aan de Florida winterseries. Dat is een uh, ja een evenement uh, wat gesteund wordt onder andere door de Ferrari Driver Academy uh, wordt dat doorgesteund. Dennis is niet de enige Nederlander die daar actief is. De pijlen zijn toch wel gericht op iemand heel anders. Dat is Max Verstappen. Ja, jarenlang actief in de kartsport. De zoon, van, de de zoon, zoon van. van Jos. Jarenlang in de kartsport actief. Met heel veel succes. Dit weekend gaat hij zijn allereerste autorace rijden. En we zijn allemaal benieuwd hoe dat gaat verlopen. Geweldig. Maar onze eigen Salvoortse Dennis van der Laar... die timmert aardig aan de weg heen de autosport. Ja, zeker. Die gaat het... Komt moet de Europese kampioenschap met een topteam rijden, met Prema. Dus daar kan het niet aan gaan liggen. Aan de voorbereiding ook niet. Van de week hebben die jongens in Amerika getest. En Dennis in één sessie was hij tweede en in een andere vierde. En Verstappen, ja, die, ja ik ga het niet uh, vertellen. Want uh, die had na één ronde had al een aanrijding. Natuurlijk onervarenheid en alles. Daardoor kon hij wat minder ronden uh, rijden. Later in de middag heeft hij wel uh, goed zijn best gedaan... en uh, kwam al op een achtste plaats uit. Kijk eens aan. En uh, kunnen we de Formule uh, 3 ook op het circuit in Zalvoort uh, verwachten? Ja, die gaan we zeker nog uh, dit jaar op het uh, circuit uh, zien... met de Masters of uh, Formule 3. En uh, ja, met een uh, plaatsgenoot in een topteam actief. Wie weet wat er gebeuren gaat met die Masters hier in Zandvoort. Geweldig. En dan uh, op naar de Formule 1, hè? Ja. Een soort ja. Uh, opstapje, toch? Nou ja, oh. zo simpel is het allemaal niet okay, meer, okay. Maar uh, ja, d d tuurlijk, uh, Formule 3 is wel een hele goede leerschool uh, voor autokouren. Dankjewel, dat wat betreft de autosport bij CFM. Hier is Evelyn Thomas. Dit is op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, ja, ja dat kan, nee, dat kan nog niet. Laat nog maar even. als eerst door die Evelyn Thomas en hij. En nu zie je gevolgd door deze van Berlin. En Take My Breath Away. Ja, en dan krijgen ze een opmerking of die plaats van Evelyn Thomas. Van, wat is dat nou weer voor rommel? Hoe kan je dat nou weer draaien op CFM? Nou, voor diegene die dat rommel vindt... gaan we het even goed maken met deze van Steppenwolf. En Born to be motor running And whatever comes our way, yeah, darling, and go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns upon the sand, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. hebben we ook weer rechtgezet met de luisteraar van CFM. Maar maakt hem weer helemaal goed, hè, Jop? Met deze van Stefan Wolf en Born to be Wild. Het is bijna vijf minuten voor drie uur geworden. Bijna het einde van uur uh, 1 alweer van uh, Zalfvoort op zaterdag. Maar we willen graag nog even oproepen... voor de gezelligste winkel van Nederland. Want die zit in zandvoort natuurlijk. Nou ja, dat uh, die mogelijkheid uh, bestaat. En dan hebben we het over uh, Bruna. Bruna, Balken en de aan de grote krocht... Uh... Die is uh, door een van de klanten aangemeld uh, voor de verkiezing. Uh, de winkel is inmiddels uh, de gezelligste winkel van Zandvoort uh, geworden. Da kom jij er vaak? Het is, uh, is echt gezellig daar hoor. Ik uh, kom er uh, meer dan eens, ja. Nu is die winkel uh, de gezelligste van Zandvoort uh, geworden. Daardoor uh, doen ze mee met de gezelligste winkel in de provincie. In die verkiezingen staan ze tot nu toe op de vierde of vijfde plaats, dacht ik. Dus dat moet hoger. Nou, die mogelijkheid is er nog om hoger te komen. Want er kan nog op gestemd worden tot 31 januari. Dus iedereen die dat ook vindt, die kan stemmen. En waar kan je dan stemmen? Dat is op een website. Ik ga die website even noemen. Dat is www. .gezelligstewinkel.nl/www.gezelligstewinkel.nl/ en stem op Bruna Balkenden, hier aan de grote Krocht in Salvoort, hè? Stem ze tot de nummer 1 van de provincie en, en dan landelijk. En dan gaat het over in de landelijke competitie. Onder... Zo horen we het graag. Zo meteen zijn Willem en ik weer bij terug met uur 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Daarin hoor je onder meer om half 4 de evenementagenda. Maar eerst Tavaris tot aan 3 uur.